Voor tegenvallers in de komende jaren worden nog voor de zomer maatregelen aangekondigd. Maar minister Schippers wil niet zeggen welke dat zijn. De overschrijding betekent dat je het ergens terug moet halen. En dat betekent dat je altijd pijnlijke maatregelen moet nemen. De keerzijde is als ik die maatregelen niet neem, dat het rechtstreeks bovenop de premie gaat. De coalitie is het er al wel over eens, zegt ze. Volgens minister De Jager zijn er dit begrotingsjaar aanzienlijke tegenvallers... vooral in de eerste lijn zorg, AWBZ en geestelijke gezondheidszorg.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 De ongeldige stem kostte D66 in de Eerste Kamer een zetel en de SP krijgt er een extra. De nieuwe leden worden volgende week beëdigd. Radko Mladic kan worden uitgeleverd. Rechters in Belgado hebben het hoger beroep van de voormalige Bosnisch-Servische generaal verworpen. Dat betekent dat Mladic nu kan worden overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mogelijk wordt hij vandaag nog op het vliegtuig gezet, zegt correspondent David-Jan Godfoy. Je ziet dat het behoorlijk dru druk verkeer is in, in Belgrado. En ik denk niet dat ze het veiligheidsrisico willen nemen om hem door dat drukke verkeer heen naar het vliegveld te brengen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat dat niet eerder dan vanavond uh, zal gebeuren. En uh, ja, hoe laat dat precies gaat worden, dat uh, kan ik nu nog onmogelijk zeggen. Het tribunaal verdenkt Mladic onder meer van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische oorlog. Achter de arrestatie en de eerste veroordeling van de voormalige Russische oliemagnaat Michael Godorkovsky zaten geen politieke motieven. Dat oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de beroepszaak die Godorkovsky zelf had aangespannen. Godorkovsky zit sinds 2003 in een cel. Een Russische rechtbank veroordeelde hem tot 13 jaar omdat hij belastingfraude zou hebben gepleegd. Zelfs ziet Godorkovsky zich als een politieke gevangene.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 De man heeft in een kwartier tijd ongeveer 40 keer met een kloofbijl op het slachtoffer ingeslagen, met wie hij bevriend was. Volgens het hof waren er momenten waarop de helmonder zich kon bezinnen, maar heeft hij dat niet gedaan. Nokia heeft een winstwaarschuwing gegeven. De Finse telefoonfabrikant zegt dat het resultaat over het tweede kwartaal en ook over het hele jaar slechter zal uitpakken dan eerder was verwacht.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 Aan WB Verkeersinformatie, er staat file op de A10 de Ring Amsterdam... tussen Zeeburg en Diemen 2 kilometer. Na een aanrijding tussen Knopend Watergaasmeer en Diemen 2 rijstroken dicht. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor het Knopend Herbrechtseplein staat 2 kilometer. Hallo, ik ben Ellen ten Damme. Met lef iets maken dat aanspreekt, daar hou ik van. Vernieuwing en Entertainment.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 Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met dit half uur... een reportage over de Koptische kerk in Egypte. En geheel tegen de stroom in gaan wij vandaag koken met komkommers. Nu heel Nederland geen hap meer door de keel krijgt... gaan wij op zoek naar de kok die de komkommer vanavond nog op tafel zet. En Paul Körpershoek is daarmee bezig met die zoektocht. Paul, heb je iemand gevonden? Ja, we hebben komkommers gevonden. Uh, vier verse komkommers bij Van de Groenteman. En we hebben een uh, kok gevonden. Sonja van der Roer, culinair journalist. Dat klinkt al wat beter dan een kok in. Straks om tien voor half vier gaan wij met komkommers koken. En we lichten het een kipje van de sluier op. Uh, mevrouw van der Roer, wat gaat het worden? Ja, we maken vandaag komkommerssoep. Gisteren had ik jullie uh, toch een koude komkommerssoep durven voorschotelen. Lekker op basis van yoghurt. Vandaag, uh, 13 graden, maken we een warme komkommerssoep. Ik kan niet wachten. En wij ook niet. Dat straks. Maar eerst gaan wij naar Roland naar Marcella, Mesker Marcella, uh, Andy Murray is aan het spelen. En tegen wie neemt hij het op? Ja, het is uh, heel erg spannend. Het staat 6-5 in de vijfde set. De mannen hebben al uh, ruim 3,5 uur gespeeld. Uh, gisteren het grootste deel van die partij. Want uh, wegens invallende duisternis moest de partij gestaakt worden bij 2-2 in sets. Vandaag dus verder met die vijfde en beslissende set. Nou, Andy Murray, de dus schot, nummer 4 van de wereld, speelt tegen Viktor Troitsky... De nummer 15 van de wereld. Wel minder bekend dan Murray. En eigenlijk is de schot dus favoriet. Maar het gaat moeizaam en het is een strijd. En nu inmiddels 6-5 voor Andy Murray. Die heeft in deze vijfde set nota bene een 5-2 achterstand weggewerkt. Het was 5-3 en toen serveerde Trojtski voor de winst. Stond 30-0 voor. Maar werd toen een beetje bang. Ging wat fouten maken en daar greep Murray zijn kans. Nu is het dus 6-5 voor Andy Murray... En hij staat op het randje van winnen tegen Viktor Troitsky. Het is pas uh, 15-0 in die game, dus we zullen het niet afmaken. Maar Murray leidt met een breek 6-5 in de vijfde set. Dankjewel, Marcella Mescar Vanaf Roland Garros. Egypte dan nu. De revolutie in Egypte biedt verrassend genoeg nieuwe kansen... voor de koptische christenen. Onlangs kondigde de regering aan dat 48 kerken... die tijdens het Mubarak regime gesloten werden, weer open mogen. Maar voor juichen vinden veel Egyptische christenen het nog te vroeg. Er is veel argwaan. Doet deze regering wel wat ze belooft? Of is de onderhuidse macht van de moslimmeerderheid te groot? Straks praat u bij over de nieuwste ontwikkelingen in Egypte. Maar eerst luisteren we nog even naar een deel van een reportage... van twee weken geleden, waarin verslaggever Richard Groeneboom... en de Nederlandse Egyptenaar Akram Shawki een bezoek brachten aan een van de gesloten kerken. We zijn onderweg naar de heilige Maria Kerk in Cairo. Een van de vele... Er zijn kerken in Egypte die al lange tijd dicht zijn. Uh, binnenkort gaat hij weer open, zo heeft de regering gezegd. Maar op dit moment is dat nog niet zo. Uh, Hennie Helmi, een van de jagenden van deze kerk, uh, heeft wel een sleutel en wil ons uh, de kerk wel even laten zien. Maar het moet wel snel, want radicale moslims kunnen veel problemen maken als ze ons uh, bij de kerk zien. Een grote rode metalen deur. We hebben toch hezover leefd. Ze hebben de slot kapot gemaakt, dus we kunnen de kerk niet openen. We kunnen de kerk nu niet in. Ze hebben een stukje hout tussen de slotopening gedaan. Hoe lang is deze kerk al dicht? Het staat net 2,5 jaar. Waarom is deze kerk al 2,5 jaar dicht? Echt, net al linij om. Maar het gaat net als je Er is maar één dienst gehouden, en dat was meteen de laatste dienst. Uh, 2,5 jaar geleden, uh, op die dag is tienduizenden mensen gedemonstreerd om de kerk dicht te krijgen. Uh, en sindsdien uh, uh, is alleen een moskee paal tegenover uh, is geopend en de kerk mocht sinds toen niet opengemaakt worden. Ja, dat was nog geen twee weken geleden. Iedereen wacht nu in spanning af of de regering de toezegging waarmaakt dat de kerk weer open mag. Kort na het uitzenden van onze reputatie kwam het bericht dat de vergunning er echt ging komen. De kerkleiding gaf vervolgens opdracht om de kerk schoon te maken voor de eerste dienst. Maar toen ging het alsnog mis. De Nederlandse Egyptenaar Akram Schaukie keerde eind vorige week terug in Nederland. En praat verslaggever Richard Groenenboom bij over de laatste ontwikkelingen. We kijken nu naar filmbeelden die zijn opgenomen twee dagen na ons bezoek aan de kerk. Dit is het straatje waar we gelopen hebben, Akram. Ik zie hier massas mensen op de straat die stenen gooien. Ik zie een groep Ameers staan. Wat is er aan de hand? Nou, die, uh, de moslimgroep daar in die wijk die hebben gehoord dat de kerk open gaat. Dus die hebben gewoon uh, uh, matjes voor de deur gezet en hebben ze daar een gebed gehouden. En daarna uh, is een grote relle ontstaan. En iedereen, zoals je daar ziet, met, groot, met stukken stenen elkaar gooien. Er zijn een paar mensen gewonden en twaalf uh, gearresteerd. Uh, waar nu drie in de gevangenis zitten van de, van de, van de, christen, van de christenkant. Het lijkt me toch enorm uh, moeilijk om onder deze spanning uh, zo'n kerk te openen. Uh, gaat dat dan nog wel gebeuren? Okay, in het begin wel heeft de overheid wel beloofd dat de kerk open gaat. Maar uh, na de laatste rellen was het dus wijs geweest inderdaad, om te gaan stoppen. En eerst aan tafel te zitten om te gaan onderhandelen. Dus uh, de kerk is toen nog niet opengegaan? Nee, nee. Hoe is het verder gegaan? Uiteindelijk heeft de overheid de kerk toch uh, dichtgesloten... tot beide partijen aan tafel gaan zitten... samen praten over de huidige probleem en naar een oplossing zoeken. Die bijeenkomst tussen christenen en moslims... heeft vorige week zaterdag plaatsgevonden. Jij bent uitgenodigd voor die bijeenkomst. Waarom? Ik heb daar heel veel kennis en ik ben natuurlijk zelf een kopt en een advocaat. En ik had mijn eigen mening daarover. Ik had graag een beetje meegegaan naar die bijeenkomst... maar je adviseerde met klem om dat uh, niet te doen. Waarom? Het zit in het midden in een wijk uh, van bijna 7000 mensen die toch enorm extreem hun gedachten. Dus uh, zo, daar lopen ze zoals buitenlanders is, is ontzettend gevaarlijk. Ja, omdat ik zelf niet bij die bijeenkomst aanwezig kon zijn, heb ik uh, je wat instructies gegeven en gevraagd om opname te maken bij die bijeenkomst. Je hebt een aantal fragmenten geselecteerd. Uh, waar gaan we nu naar luisteren? Um, er was een uh, bijeenkomst van, uh, van de christelijke partij in de kerk. Um, advocaten, priesters, familieleden die, uh, die ook ontzettend verdrietig waren... over hun uh, kinderen of mannen die in de gevangenis zitten. Dus we gaan nu naar luisteren naar het voorbereiden van de onderhandeling. En uh, ook een fragment van een uh, familieleden die helemaal kapot... Uh, van wat er gebeurt uh, met hun uh, familieleden. Ja. Er loopt een hele boze vrouw binnen en ze zegt, we willen gaan onderhandelen voor het gebouw. Ten koste van mijn man en van mijn kind. Ze is verdrietig, boos. Ze zwaait met haar handen. De jaken van de kerk uh, proberen haar uh, stil te krijgen. Ze vertrouwen ze. Is enorm verdrietig. Helemaal kapot. Deze vrouw reageert heel emotioneel. Waarom? Zij is bang dat haar man en zoon uh, wordt een onderdeel van de onderhandeling uh, met de regering. Uh, als de kerk open gaat, dan grote kans dat haar uh, man en kind in de gevangenis terechtkomen. Omdat uh, ze, ze hebben een steen gegooid, hebben ze een wapen gehad om de kerk te beschermen of te verdedigen. Dat wordt dus gebruikt om, uh, om druk uit te oefenen op die beide partijen. Van Jongens, uh, los het samen op. Uh, anders uh, zie je kinderen niet meer. Die blijven dus in de gevangenis. Heb je de familieleden van de mensen die nu nog vastzitten ook uh, nog gesproken? Ja, ik heb meerdere. Onder andere twee vrouwen waar hun uh, man of zoon in de, in de gevangenis op dat moment zitten. En die mensen zitten al drie, vier dagen zonder eten, zonder drinken. een ontzettend verdrietig. Helemaal kapot. Ik heb hun gevraagd waarom uh, hun uh, familieleden zijn opgepakt. Uh, vrouw Nergis vertelt dat haar man en haar zoon hebben gehoord dat de kerk wordt geopend. Ze waren ontzettend blij en gingen naar de kerk om, uh, om te gaan bidden... En uh, opeens uh, stond een aantal duizend mensen, extremisten, moslims, die wil hun aangevallen. En op dat moment kwam ook de leger en de politie hebben haar man, een, uh, haar zoon en een aantal andere mensen gepakt. En sindsdien heeft, uh, heeft hij niet, hem uh, niet gezien. Nou, natuurlijk vond ik verschrikkelijk, vertelt mevrouw Nergis dat, uh, dat mijn uh, broer en zijn zoon, ze zijn allebei ziek, uh, alles wat ze gedaan hebben, dat ze dus naar de kerk gingen omdat ze blij waren met de besluit van de regering dat de kerk open gaat. En ze zijn gepakt van de straat, beide zijn ziek. Deze vrouw zegt, christenen zijn onschuldig opgepakt. Is dat wel zo? Want christenen hebben toch ook met stenen gegooid of wapens gebruikt? Nou, ze hebben inderdaad met stenen gegooid. En de laatste tijd uh, um, hoorde ik ook, ik heb dat zelf niet gezien... maar hoorde ik dat inderdaad uh, christenen proberen hunzelf te verdedigen. Ook met wapens, omdat uh, op dat moment zit geen politie. Helemaal niks. Uh, wat doe je dan? Moet je gewoon blijven wachten tot die vermoord uh, op de straat... Na die voorbereidende bijeenkomsten ben je naar de vergadering gegaan... waar die onderhandelingen plaats zouden vinden tussen christenen en moslims. Die bijeenkomst werd massaal bezocht door veel belangstellenden. Laten we nog even naar een fragment gaan luisteren. Je ziet de spanning op de straat, kinderen rennen. Hij is gediscussieerd, en, en meer ook naast de Moskee. Een hele grote tente op de straat waar een paar duizend mensen... Je hoort uh, het gegeven Korans gebed. Ja, Akram, de sfeer klinkt wat gespannen daar. Heb jij dat zelf ook zo ervaren? Jazeker. Ik mocht zelfs ook uiteindelijk het onderhandelingszaal niet binnen. Ik ben van mijn jek getrokken naar buiten. En nou, uiteindelijk kwam ik terecht bij ongeveer 7000 mensen die ook niet bij mocht zijn... maar mochten ze wel buiten ook discussiëren over wat er binnen gebeurt. Ja, jij, jij werd aan je kraag gevat omdat je microfoon ja. een bij bij had? Ja. Klopt. Je kon dus niet bij die onderhandelingsgesprekken aanwezig zijn. Maar wat heb je toen gedaan? Naast de onderhandelingruimte waren een tent met ongeveer 7000 mensen... met een groep of vijf of zes imams die probeerden mensen toe te spreken. Zeg maar. Daar ben ik dus bij geweest om te horen wat ze aan het vertellen... Er wordt nu geapplausseerd voor de mening dat de, de kopten in het buitenland proberen een, een, een probleem te brengen tussen de moslimmensen in Egypte en de christenen. De grote vraag blijft natuurlijk waarom willen moslims geen kerk in die wijk? Heb je ze dat nog zelf kunnen vragen? Een van de vertegenwoordigers van de moslimgroep is Mr. Geiland. En die vraag heb ik aan hem gesteld van waarom mocht hier geen kerk komen? En er wordt aan mij verteld dat het geen kerk is. Dat is een fabriek voor kleding sinds de jaar 80. Die is gekocht van iemand die heet Mohammed Aziz in het jaar 2008. ...is de fabriek uh, door de groep christenen die heeft hem gekocht. Um, van, sinds die tijd willen ze graag een kerk daar bouwen. En een, um, terwijl in de, in de overkant zit een moskee. Er wordt mij verteld dat in, in die straten wonen geen christenen. Wat is dan het doel om daar een kerk te bouwen? Ik zie daar geen nut van. Ja, deze advocaat zegt, ja, het is helemaal geen kerk, het is een uh, fabriek. Wat bedoelt hij precies? Deze gebouw uh, was oorspronkelijk een, een kledingfabriek, en dat klopt ook. Omdat uh, voor de laatste 30 jaar, uh, wij christenen krijgen geen vergunning om een kerk te bouwen. Wat doen ze dan? Dus gaan ze een gebouw kopen. Dan gaan ze proberen daar te bidden. Dat is de enige manier om een plek te, te kunnen vinden om als een kerk te kunnen gebruiken. Uh, ja, heeft deze man ook niet een beetje gelijk. Hè? Uh, is het niet heel provocerend om in zo'n wijk waar 98% moslims wonen... om daar een, een kerk te bouwen. Kijk, als je in Urk of Taphorst een moskee bouwt naast de kerk... Ja, dan zal dat ook heel veel protest opleveren. Van één kant heeft hij gelijk... omdat de aantal uh, christelijke familieën daar in de buurt... inderdaad zijn uh, te weinig. Maar wat hij dus niet uh, vertelt... is dat de omgeving heeft 20.000 christenen... die ke geen kerk hebben, van één kant. En van de andere kant is... Uh, het gebeurt ook uh, veert, 1400 jaar geleden... Iedere dag, zodra een kerk gebouwd is, komt ook een moskee daartegen aan. Ja. En we hebben nooit een protest gemaakt of te zeggen... joh, bouw geen moskee hier, dus waarom dan andersom? Ja, hoe gaat het nou verder, Akram? Gaat die kerk nou wel of niet open? Aan het einde van de onderhandeling hebben ze beide partijen besloten... van: nou, als er een vergunning is, dan gaat de kerk open. Maar wat opmerkelijk is, dat eh, advocaten hebben ontdekt... dat de moskee eigenlijk is illegaal. En die had drie jaar geleden moeten afgebroken. Dus waar ze zichzelf uh, zich tegen verzetten, er is geen vergunning... dan maken ze zichzelf ook schuldig aan, zeg je? Juist. Wat denk je, gaat die kerk nou binnenkort open of niet? Ik twijfel daarover. De, de mensen die waren aan het onderhandelen... Uh, en toch geaccepteerd dat als er vergunning is... dan mag de kerk opengaan. Een paar seconden later heb ik een fragment voor hen gevonden op de internet... die wil vertellen van nou, over mijn dode lijk. De, de kerk gaat niet open, en zelfs als een vergunning verlengd is. Ik laat je dat stukje even horen. <tied> Verslag van een roerige bijeenkomst tussen christenen en moslims in Cairo. U hoort een bijdrage van Richard Groeneboom en de Nederlandse Egyptenaar Akrim Shalki. If you want me, I'll be at your door And if you need me, I'll be by your side Cause every day is a long winding road And I'll always be here, don't you know Dylan, never in a million years. Ja, we gaan koken met komkommers. Dat doen we met. Ik zag even Paul Kurpershoek die op bezoek is bij uh, kokin Sonja van der Roer. En ze gingen maken een warme komkommersoep, Paul. Paul Kurpershoek in de keuken van Sonja van der Roer. Hopen wij, althans, druk aan het hakken en aan het fruiten, neem ik aan. Een uitje zou er wel bij te pas komen, denk je niet? Jeroen, wat zou ik nog meer in moeten? Ja, geen idee. Het Creme is een, ik, ik of zo? Ik vind niet zo'n fris idee eigenlijk, warme komkommersoep. Een beetje slagroom. Paul Keurpershoek, ben jij uh, in de keuken aan de slag? Kunnen jullie het horen? Aan de dat telefoon, ik... daar aan de telefoon. Hallo? Ja, ja Paul Keurpershoek. wij vraag willen graag weten hoe we die warme komkommersoep nou moeten bereiden. Ja, dat is een hele goede vraag. Hij staat hier te pruttelen uh, op de inductieplaat. En Sonja van der Roer is de culinaire journalist, de kokin die verantwoordelijk is voor de soep. Uh, mevrouw van der Roer, komkommersoep, dat moet je durven in deze dagen. Ja, ik ben niet zo bang voor die Nederlandse komkommers. Ik uh, ken onze telers in Nederland, de tuinbouw, vrij goed. Mijn opa was teler van komkommers en tomaten in het Westland. Ik heb heel lang groepsfogels gemaakt voor het de tuinbouwzaaien in de Kremerie. Ik heb bij heel veel telers op zoek gelezen. En ik weet dat deze mensen gewoon hun best doen en dat we er echt iets van, van moeten zijn. Maar uit voorzorg heb ik dit keer niet geen oude komkommersoep gekozen. Maar in de laatste vegetarische raadjeskoopboek heb ik een aantal variaties van komkommersoep. Waaronder ook een warme komkommersoep. En in dit geval heb ik de komkommers wel geschild. En heeft de staatsvokken uitgehaald, gepureerd met een groen bouillon. En deze staat er precies in een Ja, wat zit er allemaal in? Alleen. Nou, het is een heel simpel soepje. Je haalt de concommer van schildsen, je haalt even het vocht eruit, de zaad en het vocht, je pureert in de keukenmachine, en dat hebben we gedaan samen met de reine uit, waarbij kruiden uit de poin, in ieder geval de munten genomen, en een klein beetje nabo, want de concommer heeft altijd zelf natuurlijk heel weinig smaak, maar dus het doet een goed, Het is een groentedeel, en dat zie, gewoon een heerlijke soepvocht afbrengen, geen calorieën, nou. supergezond. Goed, hartelijk dank, we gaan hem zo even proeven. Ja, wij gaan het recept natuurlijk ook even op de website zetten, www.ditsdedag.nu. De lijn is niet heel geweldig, dus we luisteren even naar muziek. It's time Time. Time. Time. Time. Wij gaan eh, nog even naar Paul Kurbersoek om te kijken hoe het is met de warme komkommerzoek Paul: eh, Hoe smaakt die? Nou, dat gaan we zo even proberen. Ik vraag nog even aan eh, Kokkin van der Roer. Uh, of het allemaal uh, veilig is om in zo'n warme komkommersoep komkommer te stoppen. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Komkommersoep, zeker in een warme komkommersoep kun je heel goed komkommer stoppen. Dan gaan we hem even proeven. Uh, ik pak er even een lepel bij. En dan kom... Ja, daar gaat hij. Zo. Ik ben echt benieuwd. Het ziet er groen uit. Dat heb je met komkommers. Nou, als dit nog goed afloopt... <lacht> Alles was het je laatste bijdrage oh. gewoon. Mm. Ja, nou, heerlijk. Mm. De Nederlandse komkommers zijn uitstekend. veilig, dus. Absoluut. Nou, ik, uh, wij gaan hier uh, lekker die komkommersoep opeten. Ik wens jullie een goede uitzending verder. Ja, dankjewel. En we hopen jou dan ook weer terug te mogen begroeten op de redactie later. Dankjewel, Paul Nou, die uitzending die zit er eigenlijk wel op. Uh, tot zover dit is de dag uh, voor vandaag. Straks Villa VPRO Tesselblok. Wat gaan jullie doen? Jeroen, wat ga jij, jij doen, ik, zeggen, wat ik ga doen. Ja, Ger, Ger Jochems is ziek, dus ik Jammer. zit alleen in Den Haag. Jeroen, jullie hebben vast uh, bij de EO, of gewoon in de redactie, hm. ook wel de termen leiderschapstraining, evaluaties, feedback, teambuilding. Oh, ja. ja, twee keer per jaar. Dat is allemaal onderdeel, Jeroen, van bullshit management. En daar okay. moeten wij onmiddellijk mee ophouden, want we schieten er niks mee op. Ik ga het doorgeven. Heel goed. Het is de Goede Raad van bedrijfskundige Jos Verveen. Hij schreef daar een boek over en hij is straks in Villa VPRO te gast. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws. Dat wordt gepresenteerd door Onno Duivenne-de Wit. Radio 1, het NOS-journaal. Nou, u hoorde het net al even, maar laat ik het ook even officieel zeggen. Nederlandse komkommers, maar ook paprika's, tomaten, aubergine's en sla... zijn niet besmet met de EHEC-bacterie en kunnen veilig worden gegeten. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit en ook het productschap Tuinbouw. De NVWA heeft bijna 170 monsters onderzocht... die afkomstig waren van telers, groothandels en supermarkten. De marechaussee begint morgen weer met grenscontroles tegen vreemdelingen. De controles werden in januari stopgezet omdat ze een permanent karakter hadden. En dat mag niet van het verdrag van Schengen. Minister Leers heeft nu bepaald dat de marechaussee alleen steekproeven mag houden. Radko Mladic heeft het beroep tegen zijn uitlevering aan het Joegoslavië-tribunaal verloren. Daarmee is de weg vrij voor zijn overdracht aan het tribunaal. Mladic kan vandaag al op het vliegtuig naar Den Haag worden gezet. En telefoonfabrikant Nokia is pessimistisch over de nabije toekomst. Niet alleen het tweede kwartaal, maar ook het hele jaar zal het resultaat slechter uitpakken dan verwacht. Nokia heeft een achterstand op de markt voor smartphones. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 28 kilometer file. Het zijn vooral aanrijdingen. Onder meer op de A10, de Ring Amsterdam. Daar staat na een aanrijding tussen Schellingwoude en Diemen 4 kilometer. Tussen Knopend en Diemen zijn twee rijstroken dicht. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Oud-Zuid en Diemen 5 kilometer. Voor de kroentenol richting Zaanstad 2 kilometer. Ook dat is een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Breda en Oosterhout-Zuid, 2 kilometer. Daar is de reisgroep dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO Live vanuit Den Haag vanaf het Binnenhof. Met na vier uur ons eigen politieke vragenuurtje met parlementairs en kamerleden... over wat er vandaag in de Kamer in de Wandelganger zoal besproken is en nog gaat worden. En misschien had u het zelf al eens stiekem heel voorzichtig gedacht. Organisatiemanagement leidt tot niets sessies en leiderschapstrainingen, weg ermee. Terug naar de essentie van je bedrijf of organisatie. Dat predikt bedrijfskundige Jos Verveen en u hoort zo meteen waarom. En heeft u vragen of op dan wel aanmerkingen, meld ze aan ons via vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ik kijk even naar de regie. Ik probeer in contact te komen... en ik geloof dat dat gaat lukken met Willem Vermeend. Is op dit moment aan de telefoon, ja. Griekenland moet namelijk onmiddellijk uit de eurozone worden gezet. Het is buitengewoon onverstandig dat het kabinet Rutte... het failliete land een hand boven het hoofd houdt. Het volk pikt dit niet langer. Het is een citaat op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend uit de bond van, zoals ik net al zei, Partij van de Arbeid, Corriefee en oud staatssecretaris van Financiën, Willem Vermeend. Meneer Vermeend, goedemiddag. Goedemiddag. Dat laatste wat ik zei uit uw stuk, het volk pikt dit niet langer, is dat nou doorslaggevend geweest nee. voor u om deze aanbeveling te doen? Dat dacht nee, ik. Al. Hoor. Ik heb een uitvoerig uh, verhaal geschreven, vrij uitvoerig, waarin ik uh, heb geschetst wat de problematiek in Griekenland is. Mm -hmm. Uh, wat de kosten zijn, uh -huh. uh, wat de kansen zijn voor de Grieken... om uiteindelijk weer geld te gaan verdienen. Uh -huh. En uiteindelijk zijn we bezig, met z'n allen... om de schuldenberg van Griekenland te vergroten. Uh -huh. U zegt, dit is, de... gewoon, u, dit is gewoon de beste oplossing voor hen ook om te overleven... omdat nee, ze de schuld toch nooit ja, terug kunnen betalen. Nee, maar ze kunnen niet terugbetalen. Als je nee. op het ogenblik is zo... ze hebben nu een, een schuld van 150 miljard... dat is 150 procent van bruto nationaal product... Uh -huh. 35% van de inkomsten die ze ontvangen gaat nu al op aan rentebetalingen. Uh, rente in... op, rente ja. van leningen die ze al ja. hebben natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja, die moeten ze ja. gewoon betalen en dat wordt alleen maar erger. En wat er ook nog veel erger is, ze moeten gigantisch bezuinigen. Daar is niks op tegen, want ze moeten de tering naar de neer zetten. Maar als je fors gaat bezuinigen, ja, dat is niet bevorderlijk voor je economie. Met nee. andere woorden, de economie die groeit niet meer. En voor 2011 wordt voorspeld dat de Griekse economie met 3,5% krimpt... Ja. Nou, je hoeft geen econoom te zijn om te, zich hier te realiseren. Dat alleen met een groeiende economie er extra geld in de schatkist komt. En nu komt er geen extra geld in de schatkist. Dat begrijp ik allemaal, dat begrijp ik. En, de, maar dan zou je ook kunnen zeggen, uh, weet je wat, wij schelden ze gewoon inderdaad die schuld uh, uh, kwijt. De ja, banken, ja. die er zelf voor een groot deel debet aan zijn, ja, die moeten mensen. dan maar bloeden. Maar waarom zouden ze dan ook daadwerkelijk uit die muntunie moeten? Nee, dat, dat zal ik even weer uitleggen. Ik heb, mijn, mijn, mijn stelling is ook dat de banken moeten betalen. Dat staat in mijn verhaal ook. Mm -hmm. Ik heb gezegd, de banken zijn debet ook aan, de, aan het veroorzaken van de wereldcrisis. Zijn, hebben 140 miljard hebben ze geïnvesteerd in Griekse staatsobligaties, de verdienen ze ook aan. Dus het is niet de bedoeling dat de belastingbetaler voor deze politiek opdraait, maar ook dat de banken een deel van hun schuld gaan kwijtschelden. Ja. Maar nou komt het, dat kunnen we allemaal doen en dat moeten we ook doen, dat noem ik herstructurering heet dat. Ja. Dus dat is een onderdeel van, van mijn, van mijn gedachten. Mm -hmm. maar tegelijkertijd als we kijken naar Griekenland. Griekenland had in de eerste plaats nooit lid mogen worden van de Europese gemeenschap. Want ze, van, de, van de Unie niet, ja? van de Eurozone niet. Want ze kunnen niet voldoen aan de criteria. En de criteria zijn in ieder geval dat je een staatsschuld moet hebben die niet hoger is dan 60% van je bbp. Mm -hmm. En dat je begrotingstekort uh, eigenlijk onder 3% moet blijven. Dus dat, als, daar je, is de fout in principe gemaakt? Daar, daar is zelf de fout gemaakt. Ja. En, okay. als je ze nou, kijk, en ze komen er niet meer uit met, hun, met de huidige situatie. Dus ze zitten zo diep, ook als je ze kwijtscheldt, een belangrijk stuk kwijtscheldt, dan hebben ze nog steeds een groot probleem. Het is een agrarische gemeenschap. Uh, ze leven van toerisme, de gaaiense producten. En ook de komende jaren is niet te verwachten dat hun economie spectaculair zal groeien. Nee, u zegt dat de... hun economie is ook helemaal niet opgewassen tegen bijvoorbeeld de hele sterke nee. economie, economie Wel, nee. in de noordelijke landen. Nee, daar nee, zijn ze niet tegen opgewassen. Hun economie, dat hebben Amerikaanse economen ook al gezegd, hun economie past niet in, in, in, in een sterke Europese Unie. Mm -hmm. En ze kunnen alleen maar, dat zie je ook naar de Zuid-Amerikaanse landen, we hebben dit al eerder aan de orde gehad. Je kan alleen maar, als het ware, zo'n economie weer er echt erbovenop bovenop krijgen... als je een eigen munt hebt waar je ook met wisselkoersen kan werken. Als zij de drachma hadden gehad, hadden ze de drachma kunnen devalueren. Ja. En dat betekent, met, met een gedevalueerde munt kun je uiteindelijk meer doen met je economie. Ja. Je kan uiteindelijk, dat hoef ik ook niet uit te leggen, dat is aantrekkelijker. Maar dus... zitten straks blijven ze in die euro zitten, terwijl ze er eigenlijk helemaal niet in de eurozone thuis horen. horen ze niet. Oké. Okay, dus u ze zegt... helpen. Ik wil ze niet aan hun lot overlaten, maar ik zeg, wees nou verstandig ga onderhandelen met het bankwezen, mm -hmm. ga onderhandelen met de eurolanden die de geld in hebben gestopt, en zeg dat je op termijn gewoon die, zelf de, de eurozone wil verlaten, maar wel onder voorwaarden, wel onder voorwaarden, eh, dat er in ieder geval oplossing is voor die grote schulden die je hebt. Ja, dus je, eh, eigenlijk zegt u, het beste is als ze, als ze zeggen zelf, ja, wij stappen eruit, maar geef ons, eh, zoals dat ja. ook genoemd wordt, een soort bruidsschat mee. Ja, nou, dat is een het geld... van je schulden. Dan ja, dat ja, dat ja. Nou je, ja, mag ik het later betalen, ja. of mag ik een stukje niet betalen, En vervolgens of mag ik, kom... of mag, mag ik een lage rente hebben? Hebben, ...dan krijgen ze vervolgens de drachmen... En met die drachmen, ja, dan kunnen, ze uiteindelijk, kunnen ze, die drachmen kunnen ze devalueren... en dan zijn ze uiteindelijk zelf zitten aan het stuurwiel. Ja, en dan kunnen ze uh, op hun eigen manier hun economie ja. weer opbouwen... Ja. en dan hoeven ze niet te concurreren tegen Nederland en Duitsland. Nee, nee ja, dan moeier. kunnen ze ook concurreren... Maar dan gaan ze de drachmen gewoon ten opzichte van, uh, van, uh, van de euro verlagen. Gaat ditzelfde, denkt u, uh, uh, uh, uiteindelijk gelden voor Portugal? Die waren toen der tijd natuurlijk gold hetzelfde voor... dat het maar zeer de vraag was of die wel in die muntunie thuis ja. hoorden. dat is een groot verschil. Ik hoor het allemaal ook weer... Uh, ik hoor ook oh, oh, oh, bank mensen, huwen, ja, maar dan gaat het overslaan... naar. Ja. Ja, mensen zijn doodsbang. Ja, ja dat, gaat over, dat gaat helemaal niet waar. Kijk, als je nou kijkt, dat op het ogenblik is het zo. Ik heb naar die cijfers zitten kijken. Naar, ik heb naar Portugal zitten kijken, in Spanje zitten kijken, Ierland zitten kijken. Deze landen, die, deze landen hebben op het ogenblik van hun inkomsten die ze ontvangen... betalen ze nog maar minder dan 5% aan rente op het ogenblik. Mm -hmm. Terwijl de Grieken betalen van de inkomsten die ze ontvangen al 35%. Betalen ze aan rente op dit moment. En dat wordt alleen maar hoog, omdat we iedere keer zeggen... nou ja, je kan wel wat lenen van ons, maar dan moet je wel rente over betalen. Ja, het is dus schuld op schuld. Spanje en Ierland zijn volstrekt onvergelijkbaar met Ierland. Met, Goh, met, met Griekenland. Oké, okay, Griekenland staat op, nee, staat op zich. Maar hoe zou het nou toch komen, dit verhaal van u, dat, dat klinkt heel plausibel... hoe zou het dan toch komen dat, en natuurlijk niet alleen het kabinet Rutte... maar uh, uh, ook Merkel en Sarkozy, dat heel Europa... maar blijft vasthouden aan Europa stort in ja. als er één land uitstapt... Ja, dat begrijp ik ook niet en dat heeft een beetje te maken, denk ik toch, met het bankwezen. Op het ogenblik is het zo, als je kijkt naar de, naar, naar de cijfers, en die zijn bekend... Uh, ongeveer zo'n 26 miljard uh, euro is door het Duitse bankwezen uh, geleend... Aan Griekenland. En die zijn als de dood tot ze ja, niet die, zijn, de, zitten niet, die zitten niet op te wachten dat iemand bedenkt dat ze een stukje af moeten schrijven. Ja, nou ja. Want die hebben liever dat de Duitse Belastingbetaler dat betaalt. Hm. En de Duitse Belastingbetaler die is helemaal zat. Want die ziet het ook wel, die ziet ook wel weer uiteindelijk dat het uit de Duitse is moet komen en dat de banken geen bijdrage leveren. Ja. De Franse banken, kan ik u ook verzellen behoren ook tot de grote financiers van de Griekse staatsschuld. Ja, ja en die denken ook bij zichzelf, ja, zolang de, de Franse Belastingbetaler betaalt, kom ik niet aan bod. Dus ik begrijp dat des er is een grote lobby uh, op dat terrein die zegt ja, uh, dat moeten we niet doen, want anders valt de, de, de, valt de eurozone uit elkaar. Ja, dus eigenlijk laat de Europese Unie en ook ons kabinet het oor meer hangen naar de banken dan naar het volk. Nou, die kijken, dat begrijp ik ook wel. Die krijgen een advies. En uh, daar zit natuurlijk altijd wat in. Ja, je bent altijd beducht voor een nieuwe crisis. Maar we moeten wel realiseren dat onze euro op het ogenblik heel erg hoog staat. Ja, ja. Die staat zo hoog dat de, de, de export er weer problemen heeft. De euro mag rustig naar 1,20 gaan. Dat is helemaal weer een normale waarde waarbij je goed kan concurreren. Goed. Dus ik ben helemaal niet zo beducht uh, dat uiteindelijk de, de euro, uh, bij wijze van spreken, het slachtoffer gaat worden. Okay. Maar als we door blijven gaan met iedere keer uh, zeg maar, geld overmaken, geld overmaken, geld overmaken, waardoor dat land de schuldenberg alleen maar groter wordt, dan los je niks meer op. Nee, voor ons niet en voor hen ook nee, niet. Nee, voor hen ook Precies. niet. Precies. Oké, okay, Willem Vermeend, inmiddels hoogleraar Europees fiscaal recht en economie te Maastricht, oud staatssecretaris van financiën, partij van de arbeid lid, wie weet wil uh, het kabinet Rutte naar nou, u luisteren. Ik ben benieuwd naar de reacties. Hartelijk bedankt. Tijd nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen in één minuut. Pst. Eén minuut. Veel, veel spreek ik hem niet. Ik weet alleen elke keer dat ik hem spreek. Dan is hij heel rustig en blij met uh, wie die is en zo. Nou, hij heeft nooit een uh, kutdag of zo. Nee, dat gebeurt gewoon niet. En uh, ja, soms wel irritant. Mijn broertje zit in een soort van. Uh, boeddhistische commune die helemaal in de, in de teken staan van die wereld. Uh, als ik een telefoongesprek met hem heb, dan praat ik vijf keer sneller dan hij. En ja, heb ik niet het idee dat hij nou echt begrijpt... wat, wat er aan mijn hoofd zit aan problemen aan de dingen die ik doe. Dat vind ik er wel moeilijk aan. Wat voor leven leid jij? <laughs> nou... Nogal hectisch, ik, uh, ik wil gewoon altijd net iets te veel en ik vind dat ik dat ook altijd allemaal tegelijkertijd moet realiseren. Ja, en dat is eigenlijk heel dom, zouden de boeddhisten zeggen. Elke dag wilde ik dat ik één uur zijn leven had. Ja, echt waar. Deze minuut werd gemaakt door Laura Stek. En ga voor meer ware verhalen in één minuut naar onze website vpro.nl slash één minuut. I should have known there was someone else. Down below I always kept it to myself. And I believe in nothing. Not today as I move myself out of your sight. I'll be sleeping self tonight Eddie verder met Sleeping By Myself, de zanger van Pearl A Jam. En u herkende uh, het instrument ongetwijfeld, dat is de ukulele. En het is een soloalbum van hem met alleen maar ukulele liedjes. Brainstormen, taakvolwassenheid, merkcharisma, agendasetting. De kans is helemaal niet gering dat u deze termen voorbij hoort komen op uw dagelijks werk. En volgens bedrijfskundige Jos Verveen zijn ze allemaal onderdeel van het zogenaamde bullshit management. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het is een heerlijk woord. En daar moeten we nodig van af, zegt u, meneer Jos Verveen. U bent hier bij mij te gast in de studio. Ja. Ja, dat is mijn laatste advies, wat ja. ik eigenlijk wil geven, ja. U bent zelf jarenlang bedrijfskundige ja. geweest in de organisatiebranche. Ja. Uh, bent u, bespreek ik hier nu een man die ineens het licht heeft gezien? Nee hoor, het is... Uh, een afvallige? Uh, nou, misschien wel. Het is wel geleidelijk gegaan. Maar ik ben, uh, de afgelopen twee jaar ben ik bezig geweest om in kaart te brengen... waar komt het eigenlijk vandaan? Want ik denk dat dat ook heel heleboel mensen niet weten. Laten we eerst even de bullshit management, die term... voordat we naar management in zijn algemeenheid gaan. Ja. Hoe komt ja. u aan dat bullshit management? Ja, ik ben op het idee gebracht door iemand die bij een groot verzekeraar uh, werkte. Ik wist zelf niet dat het bestond. Maar het schijnt dat er mensen, misschien ook op dit moment in Nederland... het spel Bias Bingo uh, speelden. Het is niet helemaal nieuw, bestaat al wat langer. Je schrijft termen die veel gebezig worden in het bedrijf. Ja, de zogenaamde management, de dure managementtermen, die schrijven je op een kaart. Ja. Ieder schrijft zijn eigen termen op. En uh, in een vergadering hou je die kaart hou je onder, uh, onder tafel. of bij een lezing of bij een voordracht. En degene die het eerste zijn kaart vol heeft. die roept heel hard bullshit. In plaats van bingo. <laughs> bullshit. Dat is het, dat is het idee. Ja, maar ja. in elke grap zit natuurlijk een kern van waarheid. Mm -hmm. Dus dat was wel. En die bullshit mij, uh, klopt wel, bedoelt u? Ja, ik heb, uh, de afgelopen twee jaar heb ik dat uh, in, in kaart gebracht. waar het hele fenomeen vandaan komt. En dit is wel inderdaad. Uh, ja, het is wat kort opgeschreven, maar het is wel mijn conclusie. Oké, okay, waar het vandaan komt. Dat management. Ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen. Wereld waar het niet was. Maar goed, het bestaat ook dan al iets langer dan wij bestaan. Maar niet eens zo veel langer. Nee, het bestaat dit jaar precies 100 jaar. Mm -hmm. Om een misverstand weg te nemen. Het, het gaat niet over leidinggevende en teamchefs en, en, en, en, en tussenbazen en meewerkende voormannen. Die zijn er altijd geweest en daar is ook helemaal niks mis mee. Maar wat precies 100 jaar geleden is bedacht. En wat, een, wat de naam management heeft gekregen is dat je als organisatie een aparte laag nodig hebt van mensen die gaan nadenken over hoe andere mensen in de organisatie het werk moeten doen. En het verlengstuk van die mensen dus de organisatieadviseurs. En daar is een hele lading onderzoeken, technieken, methodieken uitgekomen. En dat is Zeker. alleen maar erger geworden de afgelopen uh, ja, 100 ja, u jaar. Ja, je noemt het erger. En mensen die ervoor zijn zeggen... dat, heeft, dat is heerlijk gegroeid, ja, zeggen ze dan. Ja, ja, Wat is ja. precies uw probleem daarmee, als u dat kernachtig samen kan vatten? Ja, als ik het heel kort samenvat, is degene die het heeft bedacht... Uh, dus ik ben echt honderd jaar teruggegaan. Is, uh, is, uh, het is niet onlosmakelijk verbonden met de organisatie. Dus het is echt als idee bedacht en op de markt gezet. En mijn probleem is dat uh, nooit bewezen is. Mm -hmm. en sterker nog, het tegendeel blijkt steeds meer. De oorspronkelijke uitvinder heeft ook toch enigszins geschuimen op... met zijn uh, empirisch materiaal. Dus oh. hij heeft... Hij heeft toch gelogen, om het zo maar te zeggen. En het is nooit bewezen en aangetoond dat die extra laag en al die aparte technieken en die adviseurs, dat als je daar als organisatie iets mee opschiet, sterker nog, er pop steeds meer bewijs op dat het tegendeel waar is en dat je er gewoon echt last van hebt als organisatie. Dat gaat wel ver, natuurlijk. Ja, het was voor mij... een, een Ik bedoel een, dat dat ja, dan al honderd dat dat jaar heeft kunnen voortduren. Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk wel vaker als iets heel... Uh, het is natuurlijk op een hele goede manier op de, en vol overtuiging op de, op de, de markt gezet. En uh, ja, wat je, wat je ziet is, dan krijg krijgt natuurlijk allerlei vertakkingen. Er zijn helemaal mensen doorgegaan op hetzelfde geloof. Er zijn allerlei nieuwe stromingen zijn er opgestaan. Het strategisch denken, het marketing denken. De hele personeelsfabriek die natuurlijk enorm is gegroeid. Met allerlei uh, instrumenten die, die worden ingezet. Maar ja, dat is natuurlijk wel vaker dat mensen meegaan in hetzelfde denken en in hetzelfde geloof. Dat het, en dat het Vertakkingen krijgen. Want het is, het, was, het is een soort geloof. Het was een soort geloof. Ja. Te goedertrouw. Want dat heb ik ook ergens in uw boek gelezen. Um, het was bedoeld eigenlijk om te organiseren waar het om draait. He? En u zegt, en dat is verwoorden tot alles is gaan draaien om hoe je het organiseert. Ja, nou is... de, de essentie van een bedrijf of van een organisatie is volledig uit het oog verloren. Ja. Het is een wereldje op zich geworden. Klopt. Het, uh, inderdaad, de essentie komt steeds meer onder druk te staan. Ik denk dat de mensen die bijvoorbeeld werken werk in de zorg of in het onderwijs... Nou ja, of bij de politie, dat, die wel heel goed uh, begrijpen wat we daarmee bedoelen. De uitvinder had uh, trouwens uh, heel scherp voor ogen waar het wat hem het om ging. En dat was uh, niet de, de essentie van de organisatie. Dus een bakker die het lekkerste brood wil bakken... Maar het was hem toen al, 100 jaar geleden, te doen onder productiviteit. Dus zoveel mogelijk voor in zo, zo weinig mogelijk tijd tegen zo weinig mogelijk kosten te produceren. Dus eigenlijk winstgevendheid. Dus mm -hmm. dat, dat idee heeft hij toen gelanceerd. En het omgekeerde is gebeurd eigenlijk. Het heeft alleen ja. maar geld gekost. Nou ja, eigenlijk twee dingen. De essentie uh, uh, verliezen we steeds meer uit het oog. Want het gaat inderdaad, uh, wat u zegt, steeds meer om de manier waarop we het organiseren. En uh, daar halen we alles uit de kast. Maar wat ook is gebeurd, en dat vond ik vooral opvallend, dat er, dat er het verband is uiteraard onderzocht tussen de hoeveelheid management, hoeveelheid managers en de productiviteit als het daarom gaat. Gaat. En die is averechts. Dus hoe meer managers, hoe lager ook nog eens een keer de productiviteit... Er is dus ook een verband onderzocht tussen het aantal innovaties. Dat proberen we natuurlijk ook te managen en de innovatieplatform. van Jan-Peter Balken mm -hmm. en de tuigen we dan ook heel, heel groot op. En ook daar is een verband gevonden, maar ook dat verband is averechts. Dus hoe meer we managen, hoe minder innovaties. Laten we eens met wat voorbeelden komen. Ik kan natuurlijk uit de eigen praktijk, en dat zal iedereen kunnen... kan ik bijvoorbeeld zeggen dat er een bijeenkomst is... en dan moet je met gekleurde hoeden gaan werken. He, je, je wil een programma maken en dan is het van belang... of je een gele, groene, rode, paarse of zwarte hoed op hebt... Uh, uiteindelijk beschreef je allemaal hetzelfde doel... nou, je wil een goed programma maken. Uh, kom eens met dat soort voorbeelden. Waarom... Waarom een manager met, met dit soort dingen aankomt om uiteindelijk uh, ertoe te komen dat je een beter programma of een lekkerder koekje maakt? Ja, het idee is nog steeds, en dan kan ik wat voorbeelden geven, van als we allerlei dingen uh, uit de kast trekken dat de productiviteit omhoog gaat. Dus dat is nog steeds wat we al honderd jaar proberen. Ja, je hebt tal van de onderzoeken. Ik las laatst vroeg nog een onderzoek naar de relatie tussen het aantal planten en wat voor soorten planten je op je werk uh, hebt. Dat en wat wordt dat onderzocht. Doet, dat wordt onderzocht en er wordt over uh, gepubliceerd hoe je teams het best kan samenstellen. Moet je gemengde teams, moet je oud en jong combineren? Moet je verschillende geslachten combineren, moet je dat nou juist niet doen. En ja, en ik denk dat iedereen wel de, de alle trainingen en cursussen uh, kent. Je mag geen ja maar weer zeggen, begreep ik. Wat uh, mag je niet zeggen? Ja maar mag je niet meer zeggen. Je moet vooral ja en zeggen. Nou, er zijn er meer veel meer communicatietrainingen. Je mag het woord eigenlijk maar niet meer gebruiken. Want daar bedoel je mee dat je er eigenlijk niet achter staat terwijl we toch met z'n allen constructief moeten communiceren zoals dan zijn mooie heet. En elke keer wordt een suggestie gewekt dat als je maar op een andere manier uh, communiceert met elkaar, dat daar de organisatie beter, beter van, van wordt. wordt. Maar het is niet meer, niet meer aangetoond. Ik las net nog een stuk. Ik, ik zei het wel even over de gemeente de Doesburg, daar zijn ze ook bezig met een heel nieuwe vorm van management. Dat is allemaal heel aardig, maar daar springt dan weer één zin uit naar voren... dat ze zeggen, we vergaderen niet meer, we, hebben, we komen ad hoc bij elkaar om te overleggen. En als we dat doen, dan gaat het heel informeel... dan gaan we niet meer om de tafel zitten, maar op de tafel. Ja. Dat schijnt dan ook ja. enorm te werken. Ja, ook dat dus is dit is, ook een uh, voorbeeld van, van waar we lang over nagedacht dat is? Dat is zeker een voorbeeld. Als je, uh, nou ja, de mensen kunnen bijvoorbeeld googelen op uh, effectiviteit en vergaderen. Nou, dat, uh, de, de resultaten zijn oneindig... Uh, er, is, er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar wat de beste manier van vergaderen is. En niet alleen wat de beste manier van vergaderen is... maar ook wat de meest ideale vergadertafel is. Mm -hmm. En hoe die dan uitziet en hoe die dan ontworpen zou moeten worden. Dus je kan bijna niks bedenken wat niet on onderzocht is uh, inmiddels. En bijvoorbeeld um, de, de brainstorm-sessies. Die zijn natuurlijk hartstikke bekend. Daarvan heb ik ook begrepen dat brainstormen op zich... dat daar niks op tegen is, maar dat er lang niet altijd uitkomt... wat je niet veel beter eigenlijk in je eentje achter je bureau had kunnen bedenken. Nou, Het is een prachtig voorbeeld van techniek uh, die is bedacht over. 50 jaar geleden al uh, om de creativiteit in organisaties uh, te verhogen. Dus die idee met z'n allen bij elkaar zitten. En dan komen er meer ideeën uit dan als je de, de, de individuen gewoon met rust laat. Nou ja, ook daar weer het tegendeel zwaar. Dus uh, uh, 48 jaar geleden, dus twee jaar nadat geïntroduceerd werd, uh, is al wetenschappelijk onderzocht wat uh, brainstormen doet. En wat blijkt als je gewoon vier mensen met rust laat. En je laat ze zelf gewoon in hun werk met hart voor de zaak en ideeën bedenken... er komen er 40% meer ideeën uit dan als je als goed bij elkaar zet. Eigenlijk, als je dit allemaal hoort, is het onbegrijpelijk... dat de, de intentie van degene die dit allemaal bedacht heeft... 100 jaar geleden was, meer produceren. Terwijl alles wat hij bedacht heeft, verschrikkelijk veel tijd van ons vergt... om ja. alles te doen behalve dat waarvoor we aangenomen zijn. Ja, zeker. Het kost, het kost veel tijd. Het houdt ook de mensen van het, van het werk... Want we gaan er nog steeds vanuit dat mensen met hart voor de zaak gewoon hun werk willen doen. En ik zeg niet dat alle trainingen onzin zijn. Want vakmatige trainingen om mensen beter te maken waar ze zijn, is natuurlijk gewoon ja, maar dat helemaal is niks vakgericht. mis. Mee. Dat is vakgericht. Helemaal niks mis mee. Maar ik wil toch even gezegd ja, hebben: alsof alle trainingen uh, onzin zijn. Om het netjes te houden hier. Uh, maar het is inderdaad, mensen worden van het werk gehouden. Maar, er is, uh, zeg maar de hele overheid is in sommige sectoren. dat ontwikkelt zich echt tot, tot uh, ja, buitenproportioneel. Maar ook die hele schil eromheen van, ja, van de miljardenindustrie van organisatieadviseurs, ja, het kost nogal wat... en het moet allemaal betaald worden door die ene mevrouw... die bij de bakker dat brood ko koopt. En we hebben het nu in zijn algemeenheid over... maar was het ook zo dat, ze dacht, dat, dat, dat er gedacht werd dat er één soort blauwdruk was... Hè, dat er werd gedacht, uh, evalueren is goed... en dat geldt dan meteen voor alles. Dus bijvoorbeeld niet alleen voor het bedrijfsleven... maar ook bijvoorbeeld voor de overheid... of voor, hè, voor, voor uh, uh, publieke organisaties, bijvoorbeeld het onderwijs. Ja, zeker. De, de, we zijn in wezen al honderd jaar op zoek naar de ene blauwdruk. Uh, die ene blauwdruk die dan van toepassing is op alle organisaties... ...in Um, er zijn op dit moment, om een idee te geven... zijn er 15.000 verschillende blauwdrukken te kopen. 15.000 <lacht> verschillende managementboeken... die allemaal vertellen hoe het, uh, hoe het zou moeten. Nou ja, ga het maar eens allemaal implementeren. Dan is het morgen echt afgelopen. En wat je ook ziet, dat heet dan weer nieuw public management. Daar hebben we dan ook weer een term voor bedacht. Dat inderdaad de publieke sector steeds meer gaat kopiëren... wat in het bedrijfsleven gebeurt. En dan zie je wel een aantal voorbeelden. Dat je denkt van ja, maar dit, hier zou nu toch iemand moeten opstaan. voorbeeld, Graag een voorbeeld. Nou, wat ik, het, uh, wat ik uh, echt diep in mijn hart... Uh, echt een... Uh, ja, ik word er echt intens verdrietig van... Is het hele uh, fenomeen uh, targets en bonussen. Mm -hmm. We weten eigenlijk Targets, al anders, doelen halen? Ja, ja een, iemand een doel stellen en vervolgens een worst verhouden. En daar komt het gewoon eigenlijk op neer. De, de, de experimenten op dat vlak, die zijn ook 100 jaar oud. Dus in die zin niks nieuws uh, onder de zon. Maar het idee dat als je mensen met hart voor de zaken een, een uh, worst verhoudt, dat ze dan harder gaan rennen. En dat mm -hmm. dus goede mensen die worst nodig hebben. Eén, die gedachte al, nou ja, je ziet nu... Nou ja, we zitten hier in het gebouw uh, van de Tweede Kamer. Het kabinet heeft onlangs nog voorgesteld... om excellente leerkrachten uh, niet alleen te belonen financieel maar ze ook te belonen met dat ze een dag in de week iets anders mogen gaan doen. Dus wat we aan het doen zijn, is dus goede leerkrachten, leerkrachten weghalen voor de klas. Die halen we weg voor de klas. En dan verwacht ik toch wel dat iemand in dat kabinet opstaat... en dan zegt, mogen we heel even hebben wat we hier in essentie aan het doen zijn. Oké, okay, nou, dit, dit is een heel mooi voorbeeld om het eens te kunnen zijn met u. Als je zegt, laten we hier eens mee ophouden met dit management, met deze laag... en uh, uh, gewoon weer gaan doen waar we, voor, waar, we, hè, waar we voor neergezet zijn. Ja, en als je de... de als ik nog wat maar zeg, ja, de aardigheid is zeggen, uh, absoluut. Uh, uh, dat uh, als je aan de mensen zelf vraagt. Dus ik ook interessant van, van wat zouden de manager hier nou van vinden. Nou ja, dat er veel wordt geklaagd over managers. Dat is natuurlijk in wezen ook al zo oud als de weg naar, naar Rome. Uh, maar de aardigheid is ook dat de meerderheid van de managers zelf uh, het ook wel mee eens is. Mm -hmm. van, ja, ik ben dat er zelf... is het een beetje uit de hand gelopen. Nou, ze zijn niet zo heel gelukkig in hun uh, rol. Meer dan de helft van de managers in Nederland zou gewoon graag iets anders willen doen. En, en dat is nog wel het meest opvallend. Ze zouden graag wat meer inhoudelijk weer aan de slag willen gaan. Kijk, dus zo in is wezen het. Is iedereen na 100 jaar, jaar zijn we daar aanbeland. 15.000 managementboeken zijn er, zegt u? Ja, en het zou ja. misschien uh, uw aanbeveling zijn... om die allemaal van de boekenplank te vegen... en daar dit ene boek <laughs> voor neer te zetten. Ja, het, Bullshit ja. management. Het is ja. uitgegeven bij SDU, moet ik er uh, nog even bij zeggen. Is ja. dat wat u graag zou zien? Nou ja, dat zou, de, de, ja, die kan kan natuurlijk inkopen. Het ene managementboek dat al die andere overbodig maakt. Mm -hmm. Maar mijn uh, zonder gekheid... Ik, uh, uh, mijn stelling is dat organiseren geen wetenschap is. Het is ook niet aangetoond dat het een wetenschap is. Ik nodig echt de managementscholen uit... Met, met, met bewijs te komen want, en, en het naast het, de gegevens uh, te leggen die ik in het boek heb uh, verwoord. Uh, maar het is geen wetenschap. Dus in wezen is mijn stelling... Ja, mensen kunnen heel goed zichzelf organiseren. En daar bedoel ik niet de platte organisatie mee. Want, uh, maar uh, directeuren en mensen in organisatie... kunnen heel goed zelf nadenken over hoe ze het uh, hand aan voet kunnen geven. En zo uniek als ze zijn in de producten en diensten, zo uniek kunnen ze ook in hun manier van organiseren zijn. En geen enkele blauwdruk uh, uh, werkt. Het enige wat werkt is waar je zelf in gelooft. Heel goed. Nog één vraagje. U heeft een prachtige lijst met termen waar je van smult uit het management achter in uw boek staan. Laaghangend fruit, help mij. <laughs> ja, laaghangend fruit komt uit, uh, uit, uh, uit uh, de marketing. Of daar wordt in ieder geval veel gebezigd het was meneer, ene meneer Kotler die ook zei... je moet allemaal empirisch onderzoek doen om je consumenten te snappen. En dan kan je daar doelgroepbeleid op afstemmen. Dus het gaat niet meer om de essentie... maar hoe hou je de maximale winsten uit welke doelgroep. En laagvangend huid, dat zijn die consumenten... Waar je het makkelijkst, die het makkelijkst binnenhengelt... en waar het makkelijkst ook je, je geld uitkomt. U vervalt ineens weer in uw eigen oude jafon ook. Dat geeft helemaal niks hoor. Jos Veen schreef dus het boek Bullshit Management... uitgegeven bij SDU... Terug naar de essentie van de organisaties is de ondertitel. Heel hartelijk bedankt dat u hier wilde zijn. De villa maakt even plaats voor nieuws, weer, verkeer en ster. En daarna zijn wij bij u terug met ons eigen politieke vragenuur live. Vanuit Den Haag hier aan het Binnenhof. Tot zometeen. Jij komt niet van mijn komkommetje, jij blijft van mijn snijboon af.